Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een dagelijkse tactische pauze aangekondigd... voor een klein deel van de Gaza-strook in de buurt van Rafa. Het is de bedoeling dat er zo meer hulp het gebied in kan. Door de pauzes zouden vrachtwagens met hulpgoederen... makkelijker vanuit het zuiden naar andere delen van Gaza moeten kunnen rijden. De pauzes moeten duren van 8 uur ochtends tot 7 uur in de avond. In meerdere steden in Israël is gisteravond opnieuw geprotesteerd tegen de regering van premier Netanjahu. Tienduizenden mensen waren de straat op gegaan. De demonstranten eisen dat Netanjahu een eind maakt aan de gevechten in de Gaza-strook... zodat er met Hamas kan worden gesproken over de vrijlating van gijzelaars. Op dit moment wil de regering dat niet. Hamas heeft naar schatting nog zo'n 120 gijzelaars. Hoeveel van hen nog in leven zijn is onbekend. NRC-leider Omtzigt gaat ervan uit dat pvv Faber als minister geen termen zal gebruiken als omvolking, zoals ze in het verleden heeft gedaan. Dat zei Omtzigt in Nieuwsuur. Volgens hem pas zo'n een uitspraak op geen enkele manier binnen het hoofdlijnenakkoord. Faber is de beoogd minister van asiel en migratie. Ze werd naar voren geschoven nadat partijgenoot Marcus Hoë niet door de screening was gekomen. VVD-leider Jesselkus noemde Faber vanwege de uitspraken in het verleden niet onomstreden. De Nederlandse volleybalsters hebben zich definitief geplaatst... voor de Olympische Spelen van Parijs. Daarvoor moest in de Nations League-wedstrijd tegen Zuid-Korea... minimaal één set worden gewonnen en dat lukte. Nederland won met 3-0. Bij de vorige Spelen, in Tokio, hadden de volleybalsters zich niet geplaatst. Het weer. In het westen buien met kans op onweer. Later vandaag ook in de rest van het land. Tussendoor is er ook wat zon. Het waait flink en het wordt vandaag een graad of 18... Morgen bewolkt en vooral in het binnenland buien. Op veel plaatsen wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N522 vanuit Amstelveen. naar me meer bij de aansluiting met de a 2 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort Dat heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, TV. radio en internet. ZFM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 Denk aan de buren, ja zuster, nee zuster, hielden de muren ja zuster.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 Toby Rix met Malle Vind, ja. Ergens ver in Paraguayos, daar woonde eens een torero. Die al de hij was die roos. dat niet deed met echt plezier, Daarheen Daar hij in zijn hart een lid was, van de stierenbeschermingas. Huilde hij soms hele nachtos, En dan zei zijn vrouwtje zacht, oos. Die tieren, die dieren, malen komen bij rosa.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 Mijn mensers danken zeer beleefd en tikken aan de pet. Wij maken van het leven meer een geintje, wij u dat? Daar is de Voor de oorlog van een stembling. Kent u het eraf, middelbare dame? Of komt u een moeilijkheid in het taas? De staaf, hoe bestaat dit? Zwaarder, ver, weet u dan? De politiek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 Je dolgaat met de hoed en dan besef ik weer zo goed Dat ik je tienmaal leuker vind De wind. Maar gaan we uit? Zeg, weer je, lieve kind? Zie ik je doorgaan met de doet. En dan besef ik weer zo goed dat ik je kind mag. Zo blij, want geen winter antwoord dan een kus, ze zijn er heren bij Doe je rug in mijn weer moest schat sleept, doe niet mee, dus thuis, zie de geheime heren Jij ja, ze je, verzet je, die gebieden, die thuis, ik zie je toch zo geren. En zo blijft de wereld draaien, door het vluchtje romantiek Daarom vraag ik, zie de geheime heren met muziek Met ik heb mooie tulpen, hyacinten ja, en narcissen. Ze komen best van de peilingen blissen. Dan heb ik rozen die rode en Gewoon aan alles te breien Wat gebeurt is ik, Maar het is niet te laat Oh nu zwerf ik alleen langs de straat En nou zegt niet.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 Een heel lang leven en je blijft ook gezond.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 Op oh, boxy box trot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar het dancing toe.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 Oh. En wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik Creepy ik, wow! Toe, op Foxy grijpt zijn kansen. Oh Foxy Fox met je elastieke benen, die wel elke avond dacht. ZANG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 Een vrije avond in de week willen we houden. Dat is toch het goed recht, zo zeggen wij van iedere man. Maar schoonmama beweert wij horen s bij de vrouwen. Als mannen samen op stap gaan, komt er altijd herrie van. Maar dat trekt een nederig snuit. Maandocht van vanavond uit. Hey, hey, goed, ja. Tegen middernacht wordt onze stemming minder vrolijk. We zingen dan met droefgelat en we gaan door die naar huis. Op onze weg terug klinkt het gezang niet bijster vrolijk. Wanneer we nog wat stamelen van en mijn moeder is niet thuis, maar het zijn nederig snuit. We gaan toch vanavond uit. Hey, hey, hey, goeie maar. met Foxy Foxtrot, met je elastieke benen. En de volgende artiest is uh, George de Vretters. Geboren in Bandu, dat was Nederlands-Indië, op 23 december 1921. En overleden in Torrance, en dat ligt in uh, Californië in Amerika. En is hij overleden op 19 november 1981. Was een Ambonese steelgitarist, zanger en componist. En, uh, de Vretters werd geboren uit het huwelijk van uh, Krilmilitair Anton Balthasar de Vretters en Caroline Terzemas... Als kind speelde hij al op met watergevulde flessen... en luisterde naar de radio als daar muziek te horen was van Sol Hoppy, een beroemde Hawaïse gitarist uit de jaren 30-40. Dus uh, ja...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 En die hop hop bubber bomoma smira premt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 Ze was trompetter in het leger van de prins, hij marcheerde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 Je voor je als in de rust van zijn mijn aarde. Maar ik durfde niet te houden. Als in de rust van zijn mijn aarde dat het zo gezwind zou gaan. Ik mis je zo.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 Ik ja. ja.